Meneer Nienhuis, mevrouw Nienhuis, aanwezige familie. We gaan de jubilaris even rechts laten liggen. En we gaan eerst mevrouw Nienhuis wat bloemen aanbieden. Namens de administratie, dat heb je echt wel verdiend. Zet ze maar even op tafel. Ja. Meneer Nienhuis, wat meneer Rienstra gezegd heeft en wat de heer Fokken gezegd heeft. Daar stemmen we van harte mee in. U bent voor ons een goed chef, een goede baas. We hebben weinig klachten en we kunnen het altijd heel goed met elkaar vinden. Maar uh, de administratie heeft gemeend om op deze dag u iets te moeten aanbidden. Uh, de administratie die hangt er eigenlijk een beetje bij. Meneer Rienstra is het daar niet mee eens. Die zegt, de administratie die gaat voorop. Maar de technici die zeggen altijd... De administratie is eigenlijk een beetje de blinde darm van de dienst. Die kan gemist worden. Daar zijn wij natuurlijk helemaal niet eens bij zeggen, wij zijn het hart. Dat is ook gebleken in de loop der jaren, wanneer we met het kistje rondgingen op het eind van de maand. Dan werden we van blinde darmen ineens hard. <lacht> en nu hebben we een cadeautje gekocht, dat komt dus rechtstreeks uit het hart. We wouden dat u bij deze aanbieden. Daar hoort nog wat bij... Daar is vanmiddag zelfs nog aan gewerkt. Het moest nog gemaakt worden. Meestal wordt het gekocht, maar dit moest nog gemaakt worden. Dit hoort hierbij. U krijgt dat eveneens aangeboden. En dan nog even een kleine attentie, die komt nog. Wij hebben van u ontzettend veel geleerd de laatste jaren. De laatste 15 jaar heb ik zelf bijzonder veel geleerd. U zegt altijd zuinig met de rijkschouwen. Nou, dat. Uh, daar stemmen wij volkomen mee in. En we doen altijd ons best. Maar u hebt ons toch dat eigenlijk wel echt moeten leren. In het begin ging dat niet zo vlot. Maar we zijn er nu achter. Uh, we hebben gedacht om u het MD-blad dat vandaag verschijnt nu ook aan te bieden. Maar dan in de bekende gebruikte envelop. <lacht> Wie hebt het allemaal voorkomen door. De rest snapt het niet zo goed. Maar uit zuinigheidsoverweging, meneer Riestra begrijpt het wel en meneer Professor Scherm die begrijpt het ook wel. We doen het zo. Meneer Nina, vanavond zien we u nog nader. Nog van harte gefeliciteerd mevrouw Nienwijs.